in de pot, samen met de KEI. Dus het is niet... En de gemeente stopt er ook geld in. Dus die 16.000 Euro hoeft de gemeente niet alleen op te hoesten. Het me, de... We raken uit onze tijd. Laten we afspreken dat we elkaar op de hoogte houden van de nadere samenwerking tussen de huurvereniging en de KEI. En tussen de huurvereniging en het college. Dus we komen hierop terug. Bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Ja. Ja. En in de ether op 106.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Judy Vendrich met het NOS journaal. De Amerikaanse bank Citigroup heeft mogelijk nog eens 10 miljard dollar nodig. Dat meldt de Wall Street Journal... Volgens de Amerikaanse krant moet Citigroup nieuw kapitaal aantrekken om te voldoen aan de strengere eisen van de overheid. De Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, onderwerpt op dit moment 19 grote commerciële banken aan een stresstest. Uit die test moet blijken of ze voldoende kapitaal hebben om de economische crisis te doorstaan. Er zijn aanwijzingen dat ook andere Amerikaanse banken extra geld nodig hebben. Australië gaat de komende 20 jaar zijn defensie moderniseren en versterken. Er worden onder meer 100 JSF-gevechtsvliegtuigen, 12 onderzeeërs en 24 gevechtshelikopters gezocht. Voor dat doel is ruim 50 miljard euro gereserveerd. Het is voor het eerst in 10 jaar dat de Australische Defensie wordt gemoderniseerd. Volgens de regering is dat nodig door de veranderingen in de regio. In het Theater Orfhuijs in Apeldoorn wordt volgende week vrijdag een officiële herdenkingsbijeenkomst gehouden... voor de slachtoffers van de aanslag op Koninginnedag... Volgens burgemeester De Graaf van Apeldoorn zijn daarbij ook leden van de koninklijke familie aanwezig, maar wie is nog niet bekend? Volgens de burgemeester laat koningin Beatrix zich voortdurend op de hoogte brengen van de toestand van de gewonden. Beatrix heeft van veel wereldleiders kondolianse ontvangen. In het hotel in Hongkong zitten zo'n 300 gasten en personeelsleden in quarantaine. Ze moeten er een week blijven en krijgen het medicijn Tamiflu. Het hotel in Hongkong was donderdag bezocht door een Mexicaan die het griepvirus onder de leden had. Het was het eerste geval van Mexicaanse griep in het Verre Oosten. Vannacht werd bekend dat er ook iemand is besmet in Zuid-Korea. Het weer. Vanavond flink wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En het wordt tussen de 16 en 20 graden. Dit was het NOS. On Arrogance presenteert op 22 mei het Kika Artiestengala 2009. In cx op de verkeerplaats zuid in Zandvoort. Met optreders van onder andere Dennis Bak, Tessa, Dini Jork en de vakmannen. Kaartverkoop is nu gestart bij de Music Store in Zandvoort. Check voor meer info www.kika-zandvoort.nl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 uh, ...rechtstreeks uitzending vanuit Hotel Hoogland. De koffie is lekker, die wordt gepresenteerd door Yvonne Roosendaal. En we hebben de zin in, het zonnetje schijnt buiten en het is hier gezellig. Kom langs in deze live uitzending. Goedemorgen, Zandvoort. Uh, naast mij meteen... Tom Hendricks. Nou ja, ja, dat vieden juist. Uh, wij gaan zo meteen praten is met Oesje uh, Rietkerk, het uh, nieuwe PvdA-raadslid... Daarna... Nou, zo nieuw is ze ook weer niet nou, hoor. Ja. hallo ja, op die zetel wel. Op die zetel wel. Ja. Daarnaast. Hey, ik ben een buurzicht bij het. leuk. Ja, daarna gaan we nog praten met uh, Maurice Thun, en Harry Visser over een boekje wat is uitgekomen, of uitkomt. En uh, dat praat over uh, 300 huizen voor Zandvoort ooit ontworpen door architect uh, Chris Wagenaar en dan gaan we afsluiten tegen kwart voor twaalf met een uh, spiritueel dansje. Sacraal dan dansen. Sacraal dansen, ja. en daar krijgen we alle uitleg voor. En misschien gaat wel iemand op tafel staan om het voor te doen. een beetje uh, muziek. Ja. del compadre don Ramon. del compadre don Ramon. It's just a Lekker, hè? Maar nu aan tafel, met het zonnetje, zit tegenover ons Oeshi Rietkerk. Zij is nu de raad ingekomen, de gemeenteraad ingekomen voor de Partij van Arbeid, omdat onze vriend Fred Kroonsberg daar uit is gestapt. Goedemorgen, Oeshi. Goedemorgen, heren. De zandvoorters zijn benieuwd, wie is Oeshi Rietkerk? Um, dat kan ik me voorstellen. Het is ook niet een naam die je overal tegenkomt. Um, daarmee wil ik gelijk beginnen. Mijn naam wordt regelmatig fout geschreven. Het is U-S-C-H en dan wordt vaak uh, wordt de C vergeten. Ik zag U-S-C-H-I. Uh, C -H. C -H het is eigenlijk een Duitse naam. Ja. En dat geeft ook meteen aan waar ik vandaan kom. Ze hebben het nog niet geschreven U-Z-I. Dat nou, dat ken, ik, ja, dat ken ik wel. Vraag ook mensen wel. Oh, dat is dat wapen. Nee, nee, nee, dat is dat wapen niet. Ik ben wel een wapen af en toe, maar. Uh, um, nou, dat geeft me meteen aan waar ik vandaan kom. Ik kom dus uit het puntje van het zuiden. Uh, ik ben geboren in vlak bij de Duitse grens. Ze spreken nog een beetje Kerkgraven. Ik spreken zeer goed Duits, want ze kunnen mij ook Duits vragen, is geen probleem. Dat is goed. Het is mijn tweede taal. Ehm. Daar ben ik geboren. Ik, ben, uh, ik heb daar de opleiding gedaan in de verpleging. En ik wilde heel graag werken met gehandicapten in die periode, dat is al weer wat jaren geleden. Lichamelijk of verstandelijk? Lichamelijk. Ja. er eh, waren vier huizen in Nederland, op dat gebied waarvan eh, nieuw Unicum 1 was. En toen ben ik gaan solliciteren vanuit het zuiden deze kant op. En eh, ik ben aangenomen. En zo ben ik in Zandvoort beland in 1978, dus dat is al een hele tijd geleden. Dat jaar. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, ondertussen heb ik mijn man leren kennen die uit Amsterdam komt en ik ben intussen al 25 jaar getrouwd. En ik heb een dochter van 18, wij hebben een dochter van 18. En werk je nog steeds in de Unicum? Nee, ik werk nu al uh, bijna uh, 19 jaar bij de GGD Kennemerland, waar het nu ook erg druk is. En <laughs> ja, wat doe je daar? Ik uh, werk bij infectieziekten, afdeling infectieziekten, maar mijn taakgebied is tuberculose. En dat doe ik al 19 jaar. Dus, uh, komt het nog steeds voor? Het komt nog steeds voor, we hebben het druk. Dus, uh, het, is een beetje, um, het is natuurlijk niet hetzelfde als de Mexicaanse griep nu. Maar de wijze van zoeken is ongeveer gelijk. Dus we hebben op het uh, uh, Hoe komt het dan dat je vanuit Kerkrade hier naartoe komt en de politiek in belandt? Nou, dat is niet meteen de politiek geworden. Uh, ik ben heel erg nieuwsgierig, ook in mijn eigen bedrijf waar ik werk. En uh, dat ik was al begonnen op Nieuw Unicum, de OR, ik ben een, uh, een vergaderdier, uh, ik zit al uh, bij dit bedrijf van begin af aan in de ondernemingsgraad, we zijn nu VRK, dus een heel groot bedrijf, en uh, ja, daar ben ik nog steeds, en dat heeft me je deze kant op gebracht. Ja, precies, ja, ja, ja. ja. En waarom en, kies je dan voor de Partij van uh, Arbeid? Omdat het meeste bij mij ligt. Het zit het beste meeste in mij. Dat is dat sociaal-democratische. Dat... Ik kan me, als ik aan andere partijen denk, heb ik niet zo heel veel mee. Het is, ja, het is echt de partij van de arbeid waar ik me het meeste nou, thuis bij uh, Ja, Maar ook landelijk. Ja, natuurlijk. Daar is het mee begonnen. En... Um, ik denk dat alle partijen op dit moment een klein beetje lastig zijn te beoordelen op dit moment. En dat geldt ook voor mijn eigen, ja, voor mijn eigen partij. Er zijn ook dingen waar ik me niet helemaal in kan vinden. Um, maar het grondbeginsel waarmee de partij... Um, ...naar voren komt, daar voel ik me wel bij thuis. Maar een bewuste keuze voor een, een landelijke partij... ...en niet voor een plaatselijke partij? Uh, het, is het is eigenlijk gemengd. Ik kende uiteraard Pim Kuiken vanuit de gemeente... ...want toen was de GGD nog een onderdeel van de gemeente. Mm -hmm. Via mijn OR-werk heb ik Pim Kuiken leren kennen. Hij was toen hoofd uh, van personeelszaken. En uh, met hem ben ik regelmatig in gesprek gegaan... ...en zo is dat ook een beetje gegroeid. Okay. En zodoende... Ben ik op de lijst terechtgekomen en uh, zit ik nu hier? En we kunnen niet zeggen dat je geen ervaring hebt, want je hebt al een aantal jaren meegedraaid ja. als buitengewoon lid. Ja, ik uh, ben uh, de, deze uh, periode ben ik begonnen als buitengewoon commissielid. Ik stond vijf op de lijst, wat hadden drie zetels. Nou, wij hebben een wethouder uh, uh, uh, gekregen, dus dat schuift allemaal wat op. En um, wij hebben gebruik gemaakt van buitengewoon commissielid en toen kwam ik aan de beurt. Dus ik heb drie jaar een goede leerschool gehad en het is dus af en toe nog te kort. In welke commissies <laughs> heb je gezeten? Ik heb alleen in de commissieprojecten en thema's gezeten, ja. omdat het voor mij um, gewoon goed was om te beginnen. Want het is een commissie, kun je nog helemaal oriënteren op nieuwe um, zaken die er gaan spelen, veel presentaties. Dus... Ja, maar ik heb uh, wel uh, 100% meegedraaien in de fractie. Dus dat betekent ook dat ik op de hoogte ben van alles wat er speelt. Uh, het enige voordeel is wel nog als buitengewoon commissielid... ...jij bent nog niet verplicht om alles tot in den treuren door te lezen. En dat is heel wat. Hè? En dat is heel wat, ja. En dat zie ik dan nu wel me afkomen uiteraard. Dus, uh, maar goed, daar heb ik voor gekozen. Ja, kost tijd. Kost tijd, ja, ja. Nou heeft Fred Kroonsberg onder andere bedankt... ...omdat hij zich niet meer kon vinden... ...in de omgangsvorm in de coalitie. Ja. Met name nou, dus door het optreden van de VVD. Ja. Hoe zit het met jou? Nou, ik denk dat ik nog vers... Ik voel me nog vers. Ik heb het gevoel dat ik het allemaal nog... Uh, um, nou ja, aankan is een stom... Uh, nee, is niet goed gezegd. Maar ja, ik... Je bent nog ontvankelijk. Ik ben nog ontvankelijk ja. voor dingen, precies. Ja, en ik denk dat dat ook een goede aanvulling is voor... Uh, voor de PvdA op dit moment, uh, Fred was een sociaal-democraat in hart en nieren en ik kan mij ook heel goed voorstellen dat hij na al die jaren zult zit, ik heb eigenlijk geen zin meer om die strijd aan te gaan. Ik zag ook dingen gebeuren die niet, die in zijn ogen gewoon niet kloppen en nou ja, hij heeft bedankt. Ik kan me dat heel goed voorstellen, ja. Maar Uzi, nu zit jij op die, dat, uh, op die stoel, Ja. zo'n wordt verwacht was van je. Ja, ja, ik denk ook dat dat moet ja, want je bent toch een volksvertegenwoordiger en uh, de zetel is gekozen en uh, ja, natuurlijk. Uh, nu valt me wel op dat jij uh, altijd bereikbaar bent. Je bent actief bezig met de jeugd, met scholen en kunst en uh, jonge raadsleden, kinderen ja, en ja, dergelijke. Ja. Je bent bereikbaar. Ja, dat probeer, probeer ik uiteraard ook te zijn, want ik vind ook dat je dat moet zijn. Je moet... Uh, voor iedereen bereikbaar zijn. Dus doe, heel hier, wat activiteiten. Ik zit niet voor mezelf hebben. daar, ik zit voor, uh, voor mijn achterban daar. En maar ook met uh, de, de jeugd oh. die. Uh ...politiek bewust proberen te maken. Ja, ja. ja dat was een, um, Belinda Geurensen van de VVD... ...en uh, ik, en ook nog een beetje met uh, Astrid van de Veld... ...zijn we daarmee gestart. Mm -hmm. um, dat is begonnen bij Prinsjesdag vorig jaar. Nou, Iedereen is er wel bekend mee... ...dat uh, we begonnen zijn om scholen aan te, uh, te doen... ...om uh, jongeren te krijgen om... Uh, um, over Zandvoort praten. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een uh, jongerenraad. Of nee, in een jeugdraad moet ik zeggen. En uh, die jeugdraad is nu twee keer in een vergadering bij elkaar geweest. Helaas kon ik de laatste keer er niet bij zijn omdat ik ook nog werk heb. En, uh, dus ik probeer wel alles uh, een beetje te combineren dat ik er wel bij kan zijn. En het leuke is dat er ook weer al wat uit is gekomen. Dat is leuk. Nou, en, um, ze hadden in de eerste vergadering hadden ze een hele rij uh, uh, opgegeven uh, van zaken die zij belangrijk vonden. Daar hebben we uiteraard goed naar gekeken met elkaar. Um, Belinda en ik hebben ook aangegeven uh, wat dus niet des gemeentes is, wat meer particulier ligt. Nou, er zijn een aantal zaken uitgekomen waarvan uh, onder andere uh, jeugd uh, wil een hong. Nou, waren het niet dat wij een aantal uh, maanden geleden mevrouw de Lafayette uh, ja. in, uh, in projecten ook. en thema's ja. gehad hebben met een presentatie. En we hebben die linken gelegd. We hebben mevrouw Lafayette uitgenodigd in de tweede vergadering. En daar zijn wat zaken uitgekomen. Je, ze hebben zich kunnen uitspreken over wat ze nou wilden. We hebben eigenlijk gewoon een, een lijntje gelegd en contact gelegd. En we proberen dan toch ook wel een beetje vanuit deze raad naar de gemeente toe een beetje een vuist te maken. Nou, dat is één ding. En het tweede was, um, Haarlem kent de frisfeesten voor jeugd. Uh, dat zijn dansfeesten. Nou, die werden dus ook aangedragen van nou, dat is misschien hartstikke leuk om dat in Zandvoort ook um, uh, te organiseren. Weer een leuke bijkomstigheid dat een van de jongeren in de jeugd, een van de kinderen in de jeugdraad. Zijn vader heeft uh, Jade, Jade, is dat in de Kosterstraat? Ja. Ja. In, ja. De, zijn vader uh, um, um, beheert die zaak. En die hebben we dus ook uitgenodigd bij uh, de tweede vergadering. En daar zijn ook weer linken gelegd. Dus, uh, Leuk. Ja, dus heel positief. En wat jongeren betreft, uh, dan kijk ik echt naar jongeren van 15 tot... Uh, 18, 19 jaar, dat blijft lastig. We hebben Bo Zwemmer, die zich heel erg uh, inzet, ook via hives, om uh, jongeren te stimuleren en uh, een beetje warm te krijgen voor de politiek. Maar dat komt nog niet echt van de grond. Dat is okay, jammer. Die bijeenkomst die de gemeente heeft georganiseerd, hè? Uh, als aanloop naar de gemeenteraadsvergadering. Zat daar nou ook inderdaad jong volk bij? Ja, daar zat jong volk bij en ook geïnteresseerd jong volk bij, eh, als ik eh, in jouw bewoordingen eh, door mag gaan. Eh, er zaten jonge mensen bij die echt wel geïnteresseerd waren in, in de politiek, in zijn algemeenheid, maar om uiteindelijk in een raad of te kunnen komen, zul je een keuze moeten maken in een politieke partij. Ja. Zo is het stelsel, dus zo werkt dat. Als ik voor de PvdA mag spreken, hebben wij um, wel geïnteresseerden uh, gevonden, um, maar niet echt jonge mensen. Het verbaasde me, uh, twee jonge mensen die uh, naar de VVD trokken, kan, prima... Hoe verbaas dat? Nou ja, weet ik niet. Nee, ja, ik kan het nou, niet je uitleggen. Met, met, kan ik niet wat bedoel je met jonge mensen? Onder de twintig of onder de twaalf? Ja, er was zelfs iemand bij van, uh, volgens mij rond die twintig. Okay. Rond die twintig, ja. En in Jerrie nou, al... Kramer trekt natuurlijk jonge mensen uit. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dat doet hij ook goed. Dat doen zij ook goed. Absoluut. Maar. Uh, CDA met Gijs we... uh, Idemdito. Idemdito, ja, ja, ja. Dus absoluut. ik verwacht van de partij. Ja, ik ben de jongste. dus. Uh, ja, Ik verwacht wel dat bij bent... de nieuwe groslijst van de partij van de ja, ook ja. een paar jongeren zijn. Ja, nou ja, we gaan het in ieder geval proberen. We hebben natuurlijk vooruitlopend op deze actie van, uh, van de burgemeester, hadden wij al een uh, advertentie geplaatst in de Zandvoortse Courant vanuit Peter de PvdA. En uh, daar hebben we één uh, reactie op gehad, dus dat is ook leuk. En dan nog een paar reacties uh, vanuit deze actie. Dus... Ja, want de periode begint nu aan te breken met het nieuwe programma voor het volgende uh, ja, verkiezingen. Ja, daar moeten we hard aan werken, maar zoals jij weet... Wat zijn, jou, wat zijn jouw statements voor de komende vier jaar? Wat nou, zou er in dat programma moeten komen te staan voor de Partij van de Arbeid? Nou, ik denk sowieso dat we huisvesting, jongerenhuisvesting, ik hoop dat het stukje Midden Boulevard afgesloten is. In Vertel eens dat, dat over is... Midden wat is jouw standpunt? Eigenlijk. Nou, mijn standpunt, ik heb natuurlijk uh, van de zijlijn uh, heel veel mee kunnen kijken en ook van heel veel gehoord. Ik heb me een beetje verdiept in... Uh, in uh, uh, de problematiek. Want het is het echt. En ik vind gewoon ook nu, en ik zie ook nu wel gebeuren dat we wat dichter tot elkaar komen. Um, dus ik heb echt de hoop dat uh, we in ieder geval uh, dit jaar een bestemmingsplan hebben. En wat mijn persoonlijke mening is, ik heb gehoord en daar kan ik meneer Hendricks ook op aankijken dat er vanuit de VVD ook ideeën zijn gelanceerd en ik ben daar zeer benieuwd naar en uh, ik denk dat als uh, het blijft toch altijd een beetje een strijd tussen VV VVE en, uh, en de gemeente en ik vind gewoon dat moet ik een keer stoppen en ik denk als de VVD met een, VVE met een plan komt waar wij precies ja, ja, waar wij ons ook in kunnen vinden, dan kunnen we proberen tot elkaar te komen, dat moet gewoon een keer stoppen. Na 20 jaar, mag dat nog ja, een keer? Ja, absoluut, absoluut. En ik heb het beluisterd en uh, nou, ik ben zeer benieuwd. Ik, uh, maar als jij dat programma mag schrijven voor de Partij van Arbeid voor de komende vier jaar, wat zou dan bij jou in de top 10 van dat programma moeten komen te staan? Nou, in ieder geval de ontwikkeling van Nieuw Noord, uh, de ontwikkeling van uh, het, uh, het stuk bij de Mavel en het Huis in de Duinen, uh, jongeren, huisvesting, heel belangrijk, uh, er wordt natuurlijk best wel veel aandacht besteed aan seniorenhuisvesting. Uh, wij moeten jongeren in Zandvoort houden en ik vind gewoon dat dat uh, moet... ...verwezenlijk kunnen worden door middel van, uh, van huisvesting. Dan moeten die huizen er wel zijn en ja, ook Ja precies en dat is het ook en ik denk ook dat je heel goed moet kijken naar uh, afmetingen. Ze doen het niet meer met een hokje. Uh, ze willen ook een beetje een ruimere plek om te wonen. Nou, dat vind ik in ieder geval heel belangrijk. Is het dan niet triest als je ziet <laughs> dat er 200, 300, 400 huizen hier te koop staan, leegstaan en ja. dergelijke? Ja, ja, maar het is allemaal eigendom, hè? Bedoel, dus de sociale is, woningbouw is, ja, ja. is meer dan noodzakelijk? Ja, nou naar mijn mening wel. Ja, ja. En het is het Kekkenhuizen. Maar hebben we nog locaties daarvoor? Nee, ja, goed. We krijgen natuurlijk toch nu een nieuwe ontwikkeling bij uh, het huis in de Duinen. Gertsenbach, maar op dat gebied komt Louis nog... Uh, -Carré. Louis -David Carré. Louis uh, Sofia weg is Sophia net ja, in een... Ja, afdruk. precies, ja, weg. Kom, Ik word even geholpen door Carl Simons. Die zit achter me. Inderdaad, uh, daar komt ook natuurlijk uh, ontwikkeling. Het terrein van de reiniging. Ja, ja, ja, precies. In Noord. Ja. Ja, in Noord. Ja. Wat zou er nog een statement in jouw programma kunnen zijn voor de komende commissie? Um, ik heel ik heel neem benieuwd... aan dat je wel herkiesbaar stelt voor de jaren. Ja, komende jaar. kijk, ja, dat doe ik natuurlijk wel. Ik bedoel, okay. ik heb een leuke aanloop gehad en uh, ik ga dat okay. natuurlijk en wel met... doen. Ja. Hoop jij ook meer vrouwen in de raad? Nou ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik vind het leuk. Ik ben nu de derde dame in, uh, in de raad. En... Uh, ja, ik vind toch letterlijk en figuurlijk... Misschien meer, letter, misschien meer figuurlijk brengt toch wat kleur in de raad. Vrouwen hebben toch een andere manier van benaderen. En uh, ik denk dat dat heel gezond is... In een gemeenteraad om die kant uh, ook uh, erin te... Gaat het niet om... om de beste kandidaten? Natuurlijk. Het gaat om de beste kandidaten. Ik ben volkomen met je in. Maar vrouwen zijn ook goede kandidaten. Ja, maar dat zeg je en... niet. Dat nee, is... <laughs> dat, zeg... <laughs> dat zeg je niet. Maar... Um... Ik denk toch vaak dat uh, de gevestigde orde toch de mensen naar voren schuift. En PvdA gaat dat toch verandering brengen. Dus we hebben toch een aantal vrouwen die uh, heel veel interesse hebben. Dus ik kom nog even terug. Wat zou er in jouw programma moeten komen staan? Nou, waar ik heel erg um, um, voor ben en dat is wat al best in een vergevorderd stadium is. Dat is uh, het wijkgericht werken. En daar denk ik vooral naar. Kijk ik ook naar Nieuw-Noord? Um, we gaan ook in uh, juni, dacht ik, gaan we naar Heemskerk. We hebben een presentatie gehad bij uh, de Commissie Projecten Themas, en dat lijkt me wat. Als ik kijk naar het stukje middenboulevard en uh, nieuw Noord die zich daarbij betrokken voelt, niet dus. En dan denk ik ja, en dan denk ik we betalen er allemaal aan mee. En uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat uh, het gedeelte van Zandvoort aan de noordkant dat dat ook echt betrokken moet worden bij Midden En ik roep dus ook bij deze mensen op om te reageren. Als er uh, plannen liggen, kom kijken. Laat je stem eens horen. Het is niet alleen uh, Midden Boulevard en mensen die daar wonen, die er wat over te zeggen. Het is voor ons allemaal de uitstraling van Zandvoort. Je bent bereikbaar? Ja. Waar? Nou, als het goed is sta ik op de website in ieder geval van de gemeente Zandvoort. Helaas is onze website van de PvdA Zandvoort is niet up-to-date. We missen iemand die daar echt 100% energie in legt om dat bij te houden. Maar ik ben te vinden op de website, en er staat een telefoonnummer bij... En uh, mensen kunnen me bellen. Geweldig. Zo. We wensen okay. je veel succes in het komend jaar. Dank je wel. En dan op voor de komende vier jaar. Ja, dank je. Houd succes. Doen. Dank je. ...zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort... ...het is half twaalf... ...en aan tafel zijn geschoven Maurice Teunissen... ...samensteller van het boek... ...Sociale woningbouw... Ja, de is Harry Visser... ...wie kent Harry Visser niet... Uh, Harry Visser was in die tijd directeur van de woningbouwvereniging EMM... ...en uh, zeer betrokken bij de sociale woningbouw... ...maar we praten eigenlijk niet over de EMM... ...maar we praten over Chris Wagenaar... ...want Chris Wagenaar, helaas overleden... ...heeft natuurlijk gigantisch veel betekent voor de gemeente Zandvoort en eh, er is een boekje uitgekomen dat hebben jullie samengesteld geschreven en dat is de titel 300 huizen voor Zandvoort sociale woningbouw in de jaren 80 eh, het is eh, verluchtigd met verhalen korte kleine verhaaltjes elk project wordt daarin genoemd dat hier in Zandvoort onder zijn hoede tot stand is gekomen eh, Chris Wagner hij heeft vlak voor zijn overlijden nog een mooie tentoonstelling gehad met alle projecten die hij heeft gemaakt heeft of ontworpen heeft, maar ook projecten die helaas niet zijn gerealiseerd. Hier wordt een mooi overzicht gegeven in al die huizen. Uh, hoe is het tot jullie gekomen om dit boekje zo samen te stellen? Waarom? Harry? Um, ik, ik heb na mijn ontslag bij de woningbouwvereniging ik heb ik geregeld nog contact gehad. Met, uh, met Chris Wagenaar. Uh, ik ging bij hem op bezoek... En toen eh, op een moment, ik denk dat het 2006 was, toen zei hij tegen me, eh, ja, ik heb het toch eens eh, in mijn archief gedoken. En toen heb ik gemerkt dat ik toch heel wat gebouwd heb, althans mijn bureau heel wat gebouwd heeft voor, voor Zandvoort, voor de woningbouwvereniging. En zei, ik zou er wel een boekje over willen laten verschijnen. Eh, eh, kun jij me erbij helpen? Ik zei, wel, ik wil je bij helpen. Volgens mij, mensen hebben meegewerkt. Ik zei: ja, dat kan ik wel doen. Dus toen heb ik een hele lijst opgesteld, van, van, uh, die ik uit mijn herinnering wist, van de, de, de, de, de complexen die hij had ontworpen, althans zijn bureau had ontworpen. En uh, dat hebben we toen besproken. Die zeiden, ja, nou, maar daar moeten we meer gegevens over hebben. En, en, en, en hij zegt: Ja, dan moet ik in mijn archief duiken. Hij zegt: Rotzo is het daar. En, uh, ik weet het niet precies. En in die tijd kwam uh, uh, Maurice Teunissen uh, bij hem. Om, die had Chris aangetrokken om uh, orde op zaken te stellen in zijn archief. Om het, om het te, te, te, te rubriceren, om het te splitsen: alle, alle, alle, alle tekeningen, alle, alle correspondentie. En uh, dat was toen een mooie ingang om, uh, om, om dus, de, de boel uh, ja, per complex te, te, te, te organiseren. Daarbij bleek dat. Uh, Morris een aardige pen heeft om, de, om te schrijven. En toen uh, ja, zei, uh, zei Chris: Ja, maar hij, hij kan ook wel schrijven. Uh, ja, maar wat, wat, wat, ja, dat zullen we doen. Zullen we hem vragen om, om dat boekje te schrijven? Nou, en, uh, ja, nou als dat kan. Uh, graag zei ik tegen hem uh, ja Maurice die weet het, uh, van het, het vanaf dit, dat moment weet hij verder hoe het gegaan ik, is ik heb het boekje voor me liggen het is een fantastisch mooi uitgevoerd boekje elke Zondvoort uh, zeg maar leden van het genootschap Oud-Zondvoort die zou dit boekje thuis moeten hebben maar het is nog niet in de verkoop wanneer komt het? het komt 9 mei volgende 9 zaterdag komt het uh, bij Bruna te liggen bij het Vol Zandvoorts museum. volgende week zaterdag bij Bruna ja. en het museum Kosten? 12,50 euro. 12,50 euro. Boek... Dat is een mooie prijs voor zo'n zo mooi boekje. Elke zondvoerder zou dit boekje ja. moeten hebben, want het is uniek. Ja. Uh, als ik Chris Wagenaar, en het is allemaal verluchtig met tekeningetjes. Als ik Chris Wagenaar goed herinner, de man die tekende nooit met de driehoek en met de haak. Hij deed alles uit de hand met een ja. pennetje. Ja. Ja. Houtskoolman, uh, die het liefst... Uh, zo bezig was en minutieus goed. En schetsmatig. schetsmatig ja. en als, als basis voor het werk van de tekenaar voor de bouwtekeningen, voor de bestektekeningen, dat was altijd de basis. De housecoop tekening en, en, en, en ja. zo schetsend. Uh, met een vaste hand en tot late op, op later leeftijd kon je dat doen. Uh, want ik heb natuurlijk heel veel dossiers of uh, uh, actief ja. dozen doorgenomen met hem om die selectie te maken. Ja. Um, ...en om een bepaald technisch probleem uit te leggen... gewoon hem weer opnieuw te tekenen. En dat is altijd aardig. En dan drie-dimensionaal uh, ook. Of... Strakke hand, uh, geen enkele bibbering of iets. Uh, van, was, ik, mijn mijn idee een... is dat zo'n huis er zo uit moet zien... Ja, ja, ...en dan ja. kun je gevel doorsneden, ja. alles ja. schetsmatig. Ja. En dat, was, dat was er genoeg uh, om dat uh, mee te maken. We, ja, we ja. hebben el, inderdaad elke maandagochtend van afgelopen jaar... of uh, ...eerste basisselectie gemaakt... ...en daarna met, met Harry Visser... Op de woensdagen uh, hebben we specifiek op EMM-projecten gericht uh, bijeenkomsten gehad. om uh, de teksten, de illustraties te beoordelen. Uh, hij, was, hij was niet enthousiast over tekenen via de computer. Uh, het moest gewoon maar, met de hand gebeuren. Dat moest hij helemaal überhaupt niets hebben. Dat was zijn generatie ook niet meer. Althans, nee. dat beschouwde hij als zodanig. van dat is mijn tijd niet Maar goed, voor... dan kreeg jij een schets op je bureau van Chris. van uh, dit moet het ongeveer worden. en dan was het aan jullie om het uit te werken. De, de medewerkers van hem, van zijn ja. bureau. Ik ja. ben geen medewerker. Nee, maar de geweest. medewerkers ja. moesten het dan uitwerken. Dat is ook een klus. Ja, en dat ze, als je die mensen spreekt... hebben ze dat met plezier gedaan altijd. Ja, want als je het boekje dat... leest dan... Ja. dat het minicieus zo goed was... dat ze het inderdaad zo konden uitwerken... Ja. Ja. en hij kon dan het beoordelen en zei van... zo wil ik het niet, ik wil ja. dat nog hebben... of ja. ik wil dat nog hebben. Overdien was een element, hij was ook docent. Hij wist mensen te enthousiasmeren... of mensen uh, over drempels heen te zetten... Die voorheen voor hen onneembaar leken, maar hij, hij had het vertrouwen dat mensen dingen konden doen. Uh, waarvan ze eigenlijk niet dachten dat ze dat konden. Maar dat is een beetje docentschap. Hey, maar is ook de verhalen die erin staan. Ik lees stukjes van bouwvergaderingen, van prijsonderhandelingen met ja. uh, aannemers en dergelijke. Uh, gewoon dingen achter, achter de schermen ja. die je eigenlijk nooit hoort of nooit mm -hmm. ziet. die worden hier in het boek beschreven hoe dat er aan toe ging. Uh, uitermate interessant. Ja. En dat is ontstaan door de, de gesprekken die we elke woensdagochtend hadden met, uh, met Harry en Chris. Want zij konden natuurlijk de herinneringen ophalen. En, en ik had dan materiaal verzameld en zij vulden dat dan aan met de anekdotes of met de herinneringen van, van hen persoonlijk. Dus op die manier werden de verhalen, de, de basisverhalen per hoofdstuk, uh, werden gevormd eigenlijk. En... Hoe, hoe kan het nou zijn dat je jaren... Zoveel sociale woningbouw in Zandvoort is geweest en daarvoor niet of nauwelijks en daarna ook niet of nauwelijks. In het boek beschrijf je dat Harry? Ja, dat, dat komt omdat het een, een, een toevallige samenloop van omstandigheden was. Je weet, Zandvoort mocht niet meer uitbreiden buiten de bestaande bebouwingsgrenzen, dus je moest altijd... Binnen de be, de de de de gruiterslijn was dat de gruiterslijn heel goed, gruiterslijn, heel goed. Ja. en uh, dat kon niet meer. Dus als er dus een een een de een, een, een, school of, of, of een gebouw tegen de vlakte zou gaan, dan wist hij dat. Hoe hij dat. hoe hij erop kwam, dat weet ik niet, maar dan had hij al een plan klaar. Hij was al naar Wertheim geweest, dat is directeur, directeur van het publieke werken. Ja, precies, het we publieke werken. Om, om, om, om dus vooraf door te nemen: van kan dat zo? Ligt dat zo goed? Hoe, het is zo zo hoog, en er werden een paar wijzigingen aangebracht. Dus hij had dat plan had hij al klaar liggen. We hadden ook goede contacten met de provinciale directie Volkshuisvesting in Haarlem. Uh, dat was meneer Fischer. En uh, daar werd het ook wel eens van tevoren, werd het de prijs doorgenomen, hoe hoog de bouwkosten mogen worden. En dan hadden we al een heleboel zaken, hadden we dus al klaar liggen voordat. Bijvoorbeeld uh, het eerste complex was dan de, de woning van Vlieringa dat die tegen de vlakte ging en. Maar even hoe brede rode straat. Hoek brede, Hoek, brede Gerkenstraat straat. Ja. Hoe dan, hoe dan uh, het gebouw eruit zou moeten zien. En, uh, ja, dat is, dat is met veel uh, complexe, met veel bouwgrond is dat geweest. We hadden dus een bouwgrond. Maar even, even, even Harry, dus al die plannen die had hij al op voorhand gemaakt voor die ja. locaties. En als er dan door de provincie een extra contingentje nog vrij kwam. en vroeg aan de Zandvoort EMM: hebben jullie nog wat? Ja. Dan werd er van de La even een pomp geplakt. Ja, dan hadden wij dus uh, klaar liggen. En dat was dat waren dus contingenten. Uh, ik heb het dat is een heel verhaal. Maar contingenten die in oktober terugkwamen bij de provinciale directie. En het waren contingenten uit, uit heel Noord-Holland. Dus uit Andijk of, of, of het Werverschoof. En die konden met drie, vier uh, contingenten konden die, uh, geen kant op. Dus die gaven dat terug. Of ze moesten dat ook teruggeven. Uh, nou, en dan hadden ze in Haarlem hadden ze weer een heel stel contingenten bij de En, en in, in, in de eerste jaren, dan bedelden we wel. Van jongens, als er nog wel is... Uh, wij hebben nog wel wat. Maar maar na verloop van tijd eh, draaide dat om en werden wij gebeld door de provinciale directie. Van, eh, hebben jullie nog, eh, nog plannen? Wij hebben contingenten. Nou, het waren altijd plannen, dus er werd altijd gebouwd. Ja, zo en zo zijn er toch heel wat woningen tot stand gekomen? Ja, ruim 300. Ja. En aan het eind van de jaren 80 werd, kwam een verschuiving, dat is landelijke trend geweest, van... Uh, uh, uh, sociale partijen naar commerciële partijen om projectontwikkelaars die werden toen naar binnen gehaald bijna elke gemeente had daar last van dat is ook een reden waarom de wonenbouwvereniging ja. na die periode want het zijn veel woningen geweest in een betrekkelijk korte tijd uh, een van de redenen dat het daar wat minder is geworden weer. Ja. maar jullie beschrijven heel wat uh, Projecten hier in Zandvoort: Zwale Wee, Weestraat, Huis van Vliengaap. is de schelp. Bijvoorbeeld in die schelp zie ik ook nog uh, pentekeningen van Emmy van Vrijbergen de Koning in stand. Prachtig werk, ja. ja. Het is heel uniek dat die vrouw dat allemaal gedaan heeft. Uh, helaas veel te jong overleden. Ik heb begrepen: in het najaar komt er een overzichtsentoonstelling in het Zontvoort Museum ja, klopt, van Emmy. Ja, ja. Uh, dat is toch bijzonder uh, dat ook dat vast ligt en dat vind ik terug in dit boekje ja. zij, zij, zij kon heel fraai uh, ook gedetailleerd kon zij tekenen en uh, Chris had daar uh, een uh, gevoel voor en die, uh, die wilde die tekeningen ook wel, uh, wel hebben, die heeft ze ook aangekocht en er zijn hele, heel wat tekeningen in het archief van het uh, architectenbureau Wagenaar uh, en, en die, die, die heeft, uh, Maurice heeft die er ook uitgelicht en uh, ja, daar wordt nu een, een tentoonstelling over gemaakt, Maar het is voortreffelijk zoals zij kon tekenen. Ja, ik precies. Veel te jong overleden. Ja. Is heel, heel, heel heel jammer. Tijdens de opening van de expositie een hart en val en boom. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. 44 jaar was ze geloof ik. Ja. Ja. Ja, heel triest, heel triest. Maar ik wil ook nog even zeggen dat bij degene die, die er ook toe bijgedragen hebben dat we zo goed en zo snel konden bouwen was ook Jan Heemskerk. Jan Heemskerk was uh, uh, chef van de afdeling uh, volkshuisvesting uh, in het raadhuis en... Uh, ja, hij, hij, hij was dus uh, ambtenaar, maar ik heb hem nooit als ambtenaar gezien. Want hij kon improviseren en hij kon buiten de, de, de, de bestaande wegen om uh, die ambtelijk nogal traag werken, kon hij dingen voor elkaar krijgen waarvan uh, ik wel eens versteld heb gestaan dat dat allemaal zo vlug ging. En ja, daar, daar, daar hadden wij, of wij uh, uiteindelijk de Zandvoortse bevolking heeft daar baat bij gehad dat er dus bouwwerken zo vlug uh, gerealiseerd konden worden. Keurig, Eigenlijk zou het nu weer moeten. Ja. Maar goed. Ja, er zijn de... de, de, de Persoonsgebonden. Ja. Ja. Er gebeurt nog iets uh, speciaals met uh, het ja. uitkomen van het boekje? Het wordt volgende week uh, vrijdag, 8 mei, uh, door Harry Visser en mevrouw Weigenaar. Hanneke Weigenaar overhandigd bij haar thuis. Ja. Als, uh, de, uh, ja. okay. Maar voor de of inwoners ja. van Zandvoort, zaterdag, zaterdag 9 mei, ja. beschikbaar bij de Bruna. Zalveren Alexander 15. Museum, ja. 12,50 euro. 50. En elke Zandvoort ooit dit boekje eigenlijk in zijn kast te hebben. Dus voor iedere moeder is het een mooi cadeautje, lijkt mij, voor de zondag. Voor de moederdag. <laughs> Enorm bedankt voor jullie informatie. En ik kan het alleen maar aanbevelen, dit boekje moet je hebben. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Thank you. A tree. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. And too much, too much Dat was de mooie compositie Misty van Ellen Garner, gezongen door Ellen Gerald. Ellen Garner schreef dit nummer trouwens tijdens een vlucht. ...in een vliegtuig en er was een mevrouw heel verbaasd... ...die zat te kijken wat doet die man er allemaal... ...maar nou, dan kwam weer een heel mooi liedje doen, uh, op een bier te staan. Zat je erbij Tom? Nee. Oh geworden. Goed zo. Heer Tom, voordat we met onze laatste gast gaan praten van deze morgen, van Goedemorgen Zandvoort, en, en even wat algemene mededeling. Vandaag is het dus open huis bij de Koninklijke Nederlandse Rennersmaatschappij. Van 10 tot 4 uur. Zowel in de boteloos is uh, alle informatie te vinden. En uh, heb je zeebenen, dan kan je naar het strand toe. Uh, links van de rotonde, daar ligt de grote redboot. En ben je door natuur kan je meevaren. Uh, en Anders moet je donateur worden en dan kan je ook meevaren. Eh, morgen is er een ambachtenmarkt op het Gasserspijn hier in Zandvoort en tegelijkertijd in het Muziekpaviljoen het theatersport Los en een aanschakeling van improvisaties van half twee tot vier uur in het Muziekpaviljoen op eh, hier recht voor het gemeentehuis. Dan hebben we ook nog op vrijdag 8 mei de ledenvergadering van het Genootschap oud Zandvoort in tent 10. Eh, ...aanvang om 8 uur en er worden filmbeelden, foto's van Oud-Zongvoort... ...met met name de bevrijding. En we hebben op woensdag 6 mee. En dat is voor ons, Tom, het Alzheimer bijeenkomst. Als jij je sleutels kwijt bent of je telefoon kwijt bent... ...dan moet je daar naartoe gaan in pluspunt. Hebben ze daar al gevonden voorwerpen? Daar? Ja, van 7 uur tot half 10. Als jij zegt van ik gebruik mijn afstandsbediening als telefoon... ...dan zou ik je aanraden om naar Alzheimer bijeenkomst te gaan... Van 7 uur tot half 9 in pluspunt, woensdag 6 mei. Je bent alweer vergeten. Je bent dat gek kwijt. Nou, ik zal je straks een kopietje geven. Um, Voor ons zit Marjan van Hubert. Ja. En we gaan praten over sacrale dans. En ik snap er weinig van. Het begint met de opmerking: sacrale dans, stilstaan in beweging. Ja, mysterieus. Uh, dit is mysterieus. Ja, wat ik, is het? Wat is het? Sacrale dans is een, is een vorm van dans waarbij we met een hele groep uh, samen dansen, meestal in een kring. Een soort volksdans? Een soort, ja, het is verwant aan volksdans um, en um, stilstaan in beweging, om daar eerst maar op terug te komen. Dat, dat is um, voor mij door dansen, als je werkelijk met de dans bezig bent, dus in je voeten zit, dan uh, geeft dat een mogelijkheid om echt het hier en nu te ervaren. Dus dat is voor mij de combinatie met de, de paradox, maar tegelijkertijd ook het werkelijk stilstaan in beweging. Ik snap het niet. Snap je nog steeds niet? Nee. Oh, joh. Nou, sacrale dansen. Het gaat sowieso om de ervaring. Ja, ik vroeg net al van, uh, ja, is het dan met volksdans te maken. Ja, daar is het aan geleerd, degene die het... Um, maar volksdans nou, is bewegen. Volksdans is bewegen. Passen maken. Dat is dit ook, absoluut. Het is ook okay. dansen. danser. Dus het is geen... Maar het is misschien, bedoel je, dat je geestelijk stilstaat? Um, terwijl je danst? Terwijl je wel beweegt? Ja, misschien is, is het zo in ja. een vorm van ja. trance raakt? Nee, je raakt absoluut niet in een vorm van trance. Het... Um, Degene die geïntroduceerd heeft, was zelf uh, klassiek balletmeester en was heel erg uh, geïnteresseerd in volksdans. En zijn vader was een Lutherse predikant. Dat was zijn achtergrond. En hij heeft dat zeg maar, allemaal bij elkaar, uh, ja, bij elkaar genomen en heeft daar uh, sacrale dans uit uh, Waar staat uitgemaakt. het woordje sacraal voor? Ja, sacraal, dat kan je vertalen door heilig, door helend, door Sacrament. heelmakend. Nee, niet sacrament. Het is een woord wat uh, nogal eens verwarring oproept. Ja. Um, voor mij staat sacraal uh, vooral in de. Uh, voor. Uh, yeah. Het gaat over verbinding. Door deze manier van dansen kan je, uh, kan je. verbinden met de anderen waarmee je danst. Je kan je verbinden met uh, hemel en aarde, zeg maar. En ook meer met jezelf. Hij heeft het een, een rooms-katholieke signatuur, omdat je de cursus gaat geven in twee rooms katholieke kerken. Ja. daar probeer ik ook een leiding ja, te zoeken ja nee, dat begrijp ik nee, het is niet verbonden met welke religie dan ook um, het is wel zo de sakrale dans geeft uh, het is iedereen kan meedoen uh, jong, oud, van welke religie of buiten de kerk dan ook um, wat, wat voor mij uh, wel uniek is aan deze dansvorm is dat het um, Jeetje, hoe ga ik dit uitleggen? Het brengt het misschien jezelf weer in contact met je eigen gevoel. Ja, dat kan. Maar het, gaat ook, het kan ook gewoon gaan om het plezier in bewegen. Als ik terug ga naar wat het mij, waar het mij in gegrepen heeft, is dat het veelal eenvoudige passen en gebaren zijn, waardoor mensen makkelijk mee kunnen doen. Of je dus danservaring hebt of niet, of je... Um, wat misschien wat minder goed ter been bent, letterlijk, of niet. Dus in die zin is het laagdrempelig. Er worden heel veel soorten muziek gebruikt. Dus er wordt gedanst van klassiek tot folklore en alles daartussenin. Dat is een van de verschillen met volksdans. Want dat is bijvoorbeeld echt alleen maar volksdans. Ook niet leeftijdsgebonden, van jong tot oud? Absoluut niet leeftijdsgebonden. Er wordt ook gedanst op Bach, maar net zo makkelijk ook op een, op een Griekse, Griekse muziek. Maar zijn het voorgeschreven bewegingen, of... Het zijn voorgeschreven bewegingen, ja, die choreografieën liggen vast. Die zijn, ja, wat ik zei, veelal eenvoudig, kunnen ook ingewikkelder zijn, maar die kan je dus aanpassen, nagelang met welke groep je danst, wat mensen voor ervaring hebben, wat ze wel en niet aan kunnen. Um, ook de muziek is heel divers, dus ook de muziek kan je aanpassen aan, uh, ja, aan wat voor sfeer er is, of welke sfeer je zou willen creëren. En een van de um, kenmerken van de dans voor mij is dat uh, ieder ook zijn eigen ding kan beleven. Je kan puur het plezier van het dansen beleven. En je kan door bijvoorbeeld de muziek of door bepaalde gebaren ook in uh, aanraking komen met uh, een emotie in jezelf. En dat kan plezier zijn, dat kan ook verdriet zijn, dat kan van alles zijn. Dat is niet voorgeschreven en er wordt ook niet over gepraat. Dat is het andere van... Het Dans is iets, je brengt jezelf woordeloos tot uitdrukking, dus we hoeven het er niet over te hebben. En iedereen mag het ook echt op zijn eigen manier ervaren. En de een vindt deze muziek mooi en de ander die. En de ene vindt, heeft iets met deze dans en de ander met die dans. En het leuke van sacrale dans is ook dan dat je dat af kan wisselen. Je praat over een cirkel met sacrale ja. dans, Maar wat is de bedoeling van de cirkel? Um, Niemand is de baas. <laughs> Nou, de cirkel, we dansen echt om een midden. Meestal wordt er een midden gemaakt. Dat kan zijn met een kaars of een bos bloemen. Het midden is echt bedoeld om duidelijk aan te geven waar het midden is en ook aan te geven dat we daar als cirkel omheen staan. En de cirkel staat dan symbool voor dat we allemaal even ver van het midden staan. Dat we in die zin allemaal gelijkwaardig zijn. En dat iedereen er ook op zijn eigen manier um, in mag staan en mag beleven. Verder wordt er um, sowieso wel meer gebruik gemaakt van symboliek. Ook het kruis wordt wel gebruikt. En dan het kruis in de zin van, als je de horizontale uh, lijn neemt, dan kan dat staan voor verbinding met elkaar. En neem je de verticale lijn, dan kan je dat zien als verbinding met hemel en aarde, boven beneden. Nou, dat soort, daar wordt wel gebruik van gemaakt, sowieso van symboliek. Hoe lang doe je dit al? Uh... Ik doe nou. het in, nu een jaar of negen. Zo. Ja. Hier in Zonvoort, regio? Um, ik ben ermee begonnen in Heemstede. Dat is waar ik vandaan kom. En ik ben gewoon van het begin af aan... Uh, ja, ik ben gegrepen door de, de kracht en de eenvoud van zowel passen... Um, maar ook de, de enorme variatie van alle dansen die er zijn... en ook alle muzieksoorten. Ik was zelf altijd al uh, dol op dansen... En, uh, ik ben omgeven door muziek, mensen in mijn familie en daar komt het voor mij samen, dus ik kan dat nu uh, ten volle beleven. Maar in Heemstede geef je ook al lang cursussen? Nee, in Heemstede had en heb ik nog altijd les van een uh, nu vriendin, collega van me. Ik ben vrij kort daarna ben ik een opleiding begonnen. Hier in Nederland en ook in België en in Engeland, in Duitsland, worden opleidingen gegeven. Dus die heb ik vier jaar gevolgd. Ik ga daar nu mee verder in, uh, in Engeland met name. En ik uh, heb vorig jaar hier in de kerk uh, ook een aantal avonden gegeven ter introductie. En ik uh, ja, ben, ben heel blij dat ik nu de kans weer krijg van uh, de pastoor hier in Zandvoort en overigens ook in uh, Aardenhout. Juist om het in de kerk te doen, omdat dansen is, um, dansen is van alle culturen, van alle volkeren. Ondanks cultuur- en land, taalverschillen is dat ook iets wat zeg maar, door iedereen begrepen wordt. En dansen werd ook vroeger wel in de kerk gebruikt. Maar, zo heb ik het tenminste uh, begrepen, in de middeleeuwen is, uh, is dat dansen uit de kerk gezet. Dus dat is best nieuw. Dat is dat waarschijnlijk, uh... waarschijnlijk. Ja, wellicht. Ja. Dat uh, zit er wellicht wel achter. Maar er is wel vroeger heel veel gebruik van gemaakt. Maar nu ga je kussen ja. geven hier in de Agatha-Kerk. Ja. En ik heb begrepen, drie woensdagavonden. Ja. Van 8 uur tot 10 uur s avonds. Ja. En dat begint op 6 mei. Aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag, dan op 27 mei ja. en op 17 juni. Ja. Hoe kan je nu aanmelden? Want je zegt van, mensen zeggen van: dat wil ik eens meemaken. In, Wat moeten ze dan doen? Even kijken. In de kerken, zowel de Agatha-kerk in Zandvoort als ook in de Antoniuskerk in Aardenhout, liggen flyers waarop alle informatie staat. Waarop ook mijn telefoonnummer en e-mailadres staat. Ja. Um, ik weet niet of jullie het oké okay nou, vinden, maar het zou op jullie site kunnen. En dan nou, kunnen mensen het daar ook vinden. Natuurlijk. En ik vind het fijn als mensen zich van tevoren aanmelden. Mochten er mensen zijn die last minder bedenken, ik wil dat toch wel graag een keer meemaken. Kunnen jullie het Ze kunnen me zeker bellen. En je telefoonnummer heb ik hier op papier staan. Ja, mag dat? Dat mag. 023-528-3226. En als ze dat bellen, dan krijgen ze Marion van Huwet docenten sacramale dans en dan opgeven. Het kan ook per e-mail. Het kan ook per e-mail. Ga ik toch voorlezen. Marion van Huet, ah, wel. Aan elkaar gespeld. Wel Marion met een J, dus M A R J A N. Juist. En we afsnijden Quicknet met ck.nl. Ja. Meld je aan, want Marion wil wel weten hoeveel mensen er komen. Ja. Wat zijn de kosten? Dat is 5 euro per avond. Vijf euro per avond. En dan is ben je. Het een, is het een vervolgcursus of. Nee, dit is bedoeld als echt weer als, als een introductie. Dat mensen ja. ermee kunnen kennismaken. En nou ja, mocht hieruit blijken, en dat hoop ik natuurlijk van harte dat er belangstelling voor is. dan zullen we zeker gaan kijken naar een doorlopende cursus. We werken hier erg veel succes toe. En dat er veel mensen komen kijken. en kennismaken met de sacrale dans. En vooral beleven. Beleven. Oké. Okay. Dankjewel. Dit was Goedemorgen Zondag van zaterdag 2 mei 2009. De 18e week Wij wensen jullie een goed weekend. Dit programma werd gemaakt door Yvonne Roosendaal, redactie. Techniek David Habig. Presentatie Pieter Jousta. En Tom Hendricks. Ga dus even straks naar de Reddingbrigade. Nee, die, die redding, die ga, de reddingmaatschappij moet ik zeggen. Misschien kan je een bootje varen. En anders. Morgen op het uh, gashuisplein. Naast de studio. Een uh, ambachtenmarkt.